nog steeds bezig met de brief van Thessalonicense. Ik dacht in de eindtijd over gemeentes uh, moet je de zeven gemeenten van openbaringen hebben. En ik had altijd gedacht, een van die zeven gemeentes in openbaringen, dat is de gemeente Philadelphia. Dat was de enige goede gemeente van de zeven. Is dat u ook verteld? Maar als ik goed lees, dan lees ik in de gemeente van Philadelphia, waren satanisten. Dus al die zeven gemeentes in de openbaringen, die waren niet zo goed. En toen ging ik terug en toen kwam ik bij Thessalonicense uit. En Thessalonicense was voor mij de gemeente, de voorbeeldgemeente... ...waaraan ik me zou moeten refereren. Vooral in de laatste dagen. Ik wil met u lezen Thessalonicense 1. We hebben al een aantal teksten gelezen in de vorige predikingen dat ik hier was... Dank u wel voor uw uitnodiging. Ik lees vanaf vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken... ...in onze gebeden. Ja? Vader, ik wil u danken voor deze gemeente hier in Altblassendam. Vader, ik wil u danken voor uw woord. Ik dank u, vader, voor de leiding. Ik dank u, vader, voor de, degenen die zich inzit, inzetten... ...om deze gemeente een gestalte te geven. hier dat we samen optrekken met u. Met uw zoon, Jezus Christus. Met uw geest, door uw geest. Met uw woord, dat we samen mogen lezen en onderwezen mogen worden in uw woord. Vader, zo draag ik ook deze dag aan u op. Ik draag uw woord aan u op. Heer, opdat u ons verstand zal verlichten, omdat we mogen zien en mogen begrijpen wat uw woord ons gaat zeggen vandaag. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken. Vers 3, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof. Er zijn drie pijlers in de brief van Thessalonicense. En de eerste pijler is, is de werk van uw geloof. In mijn eerste prediking heb ik al iets verteld wat dat inhoudt. Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. Wat is dan de werken? De werken is het resultaat zijn de vruchten van uw geloof. Als u zich inzet, bijvoorbeeld voor de gemeente, doet u dat omdat u geloof hebt, om dat in het leven met elkaar gestalte te geven. Ja? Uh, Paulus zei op een gegeven moment in 1 Thessalonica 5, over de gelegenheden en de tijden, daar hoef ik u niet meer over te schrijven, want u weet dat heel goed. Dat wil niet zeggen dat, we, dat Paulus niet schrijft omdat de gelegenheden en de tijden niet belangrijk zijn. Nee, die zijn heel erg belangrijk. Zo belangrijk omdat wij dat al weten. Wij passen dat al toe. De Engelse Bijbel zegt over de seasons. En als ik dat vertaal terug, dan hebben we het over de Moadim. Wij passen de Sabbat al toe. Wij passen de Moadim toe in ons leven. En dat zien we... Als vrucht van ons geloof. Kunt u dat volgen? Ja hè. En daarom is het heel belangrijk. En Paulus heeft dat niet één keer gezegd, heeft het drie keer gezegd in de brief Thessalonicense. Als u naar 1 Thessalonicense 4 gaat, zegt hij dat weer. 1 Thessalonicense 4 vers 9. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u... Het niet nodig dat ik u schrijf. Zie je, Paulus zegt het er weer. Hij zegt, ik hoef niet te schrijven over de broederliefde. Want jullie weten dat al heel goed wat de broederliefde is. Ik kan tegen mijn broeder zeggen, ik heb je lief met de liefde van onze Heer. Ja? Het is ontzettend belangrijk dat de broederliefde in de gemeente vrucht draagt. Dat het, dat, dat gezien wordt. Met elkaar en door elkaar. En Paulus hoeft daar niet over te schrijven. Waarom niet? Want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Paulus hoeft dat niet. Ik hoef u niet te leren wat broederliefde inhoudt. Wie doet dat wel? Dat doet Yahweh. Yahweh leert u persoonlijk wat broederliefde is. Maar het is ontzettend belangrijk. Dus een van de, eerste, de eerste pijler was de werken van uw geloof. En daar staat de tweede pijler, vers 3. Gaan we weer terug naar hoofdstuk 1 van Thessalonicense. En punt 2, de inspanning van uw liefde. Ziet u dat? De tweede pijler van de gemeente Thessalonicense. En ik neem Thessalonicense even als voorbeeld... En punt drie: de volharding van uw hoop op ons Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Derde punt, onze hoop dat we onze Heer Yeshua terug zullen zien. Ja, en daar gaat Thessaloniansen vrij diep over, vooral Thessaloniansen 4, hoofdstuk 4. Maar dat komt nog, dat laat ik even rusten. Over deze drie pijlers wil ik samen met u over nadenken. Wie is Thessalonicense? Zijn zij bijvoorbeeld Israël? Ja? Ik ga even verder lezen. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Dus Paulus zegt tegen Thessalonicense, God heeft u uitverkoren. God heeft u uitgekozen. Ik ga u geen verkiezingsleer... Vertellen, want er is een aparte leer, dat heet de uitverkiezingsleer. Maar God heeft bepaalde personen op het oog. Ik ga je vertellen wat, wie dat zijn vandaag. En zij zijn uitverkoren. God verkiest die personen. Met een reden. Dat is altijd een reden. En als u even verder gaat in Thessalonians 2, in de tweede brief, vers 2... Even kijken, 2 Thessalonians 2, ja, vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, de gelief, die geliefd bent door de Here, dat God u van den begin verkoren heeft tot zaligheid. En het woordje verkoren, wat hier staat, kunt u ook vertalen met verkiezen. Eenzelfde vertaling kunt dat nagaan in stroom. Verkoren kunt u vertalen met verkiezen. Dus God heeft bepaalde personen, in dit geval Korinthe, op het oog die God van de beginnen aan heeft uitgekozen, uitverkoren. Dat klinkt misschien uh, vreemd, maar er zijn geen lievelingetjes bij God. Dat is niet wat ik bedoel. Ja, er zijn geen lievelingen. Iedereen. Is gelijk, maar er, zijn een, een, er is een bepaalde groep. die uitverkoren zijn, die verkozen zijn. En in de eerste les, hebben we gezien in Openbaringen 12, vers 9, staat: er is een overblijfsel. Zij die de geboden van Javed doen. en die de getuigenis van Jezus Christus hebben. Zie je die twee voorwaarden, kunt u zich dat herinneren? In een van de eerste. Lessen die ik gaf. Dus er is een aparte groep. Doet u de geboden van Yahweh? Gelooft u in onze Heer Jezus Christus? Heeft u hem ervaard als uw verlosser en persoonlijke heiland? Ja? Dan bent u uitverkoren. Dan bent u verkozen door Yahweh. Dat is wat er staat. Heel belangrijk. Want ons evangelie is niet alleen met woorden toegekomen, maar ook met kracht en met de heilige geest en met volle zekerheid. Heeft u die zekerheid? Dat u een kind van God bent? Dat is ontzettend belangrijk, vooral in deze dagen. We leven echt in de laatste dagen. Zult u dat zo meteen zult u dat ook bemerken. En die zekerheid die u heeft, die moet u vasthouden. Dat u een kind van God bent, dat u God lief heeft. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. En alles inzet om hem te liefhebben Maar ook uw naaste. Ik kan niet zonder u en u kunt misschien niet zonder mij. We hebben elkaar nodig. In deze tijd, er komt een hele moeilijke tijd aan en misschien moet ik bij u aanbellen. Ik heb geen idee, maar we hebben elkaar nodig. Dat moet u zich realiseren, want wij zijn het volk van Jaweh. Ja, wij gaan door een tijd heen, gezamenlijk, niet alleen. Oké, okay, het evangelie. Kun je je afvragen, welk evangelie? Komt ook later, schuif ik op. 1 Thessalonians 1, vers 3... Ja, er zijn de drie punten, de drie pijlers voor het aangezegd van Yahweh. Wij weten immers, geliefde broeders van uw verkiezing in Elohim. Zo, u bent uitgekozen door Yahweh. Dat heb ik niet gedaan, heeft Ja-weg gedaan. Jaweh heeft gesproken in uw hart. En heeft gezegd, in uw hart, ga naar de dienst, ga naar de Sabbat, vier de Sabbat. Volg mij, volg uh, Yahweh, heb geen andere goden. Maar... Heb alleen God lief. Hè? Maak geen gesneden beelden. En zijn naam moeten we in ere houden. Ja? Dat is de liefde die u heeft naar Yahweh. Over welk volk praten we? We moeten weer een stukje terug. Ik moet een stukje fundament leggen. Dit is het derde fundament. En daarna kunnen we het hele brief kunnen in één keer door. Ezekiel 37, vers 15. Het woord van Yahweh kwam tot mij... Vers 16, en u mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop voor Juda en voor de Israëlieten en de metgezellen. Zo, we hebben Juda, het volk Juda en Benjamin. Zij worden Israël genoemd, Ja? Staat er. En voor de Israëlieten. Judah, de Israëlieten en de metgezellen. Dat zijn zij, dat zijn de vreemdelingen die met Judah optrekken. Een groot volk en dat noemen we de zuidelijke, het zuidelijke koninkrijk, die in het, in het laaglanden leefde. Juda dat is Judah. En, zegt de vader tegen Ezekiel, neem een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef. Een stuk hout van Evrim. Evrim is de jongste zoon van Jozef. En van het heel het huis Israël. Hé. Hey. Dus het tweede stok, Evrim, wordt ook Israël genoemd. En met de metgezellen. Dus zij die samen optrekken met Efrim met Jozef. Dus we hebben twee Israëls. We hebben het zuidelijke koninkrijk, Juda, Benjamin. En... ...Evrim, de boven, de boven, die boven Israël wonen. En ze worden allebei Israël genoemd. Maar Evrim was de grootste. En daar staat ook heel het huis Israël. Groter dan Juda. Waarom? Dat waren de tien stammen. De tien stammen gingen mee met Evrim... ...en Evrim werd op een gegeven moment de grootste stam. En dan zie je in de Bijbel dat dat door elkaar wordt gebruikt. De ene keer wordt er, staat er Israël en daar wordt eigenlijk de noordelijke koninkrijk mee bedoeld. De andere keer wordt, staat er Jozef, de andere keer staat er Ephraim, maar het is allemaal hetzelfde noordelijke koninkrijk. Het is ontzettend belangrijk om te weten hoe dit er gekomen is, waarom dit is. We weten dat Efrim, maar ook uh, Juda, ...ongehoorzaam zijn geweest. En op een gegeven moment... ...moest Ezekiel... ...moest uh, 390 dagen... ...aan zijn linkerzijde liggen. Dat is een hele lange tijd. Ik heb een mooie matras met... Uh, ...tempoer, kent u dat? Dat is uh, uh, schuim... Uit de, ...uit de NASA... ...en dat ligt heerlijk... ...maar ik denk niet dat Ezekiel... ...heerlijk gevonden heeft om 390 dagen op zijn linkerzijde te gaan liggen. Dat zal heel wat pijn hebben gekost. En dat was een profetie om dat het volk, het noordelijke koninkrijk... ...390 jaar, één dag is als een jaar, profetisch zien... ...390 jaar een straf kreeg. En Juda... Kreeg 40 dagen, want Estherio moest daarna 40 dagen op zijn rechterzijde liggen. Maar na 390 dagen, en dat was ongeveer 720 voor Christus, uh, misschien eerder, maar ongeveer 720, sommigen zeggen 722, werd het Noordelijke Koninkrijk meegevoerd door de Assyriërs naar de volkeren. Wereldwijd, vanaf dat moment, 700, ik hou het voor gemak even, 720 jaar voor Christus, ja, werden ze weggevoerd. En ze gingen helemaal op in de volkeren. Er bleef helemaal niets meer over van enige Ephraim of Jozef. Alles wat ze geleerd hadden uit de Torah waren ze kwijt. Ze werden volledig geïntrigeerd in de volkeren. En dan was het niets meer van over. U heeft gelijk, er is altijd een overige deel, correct, een overige deel die wel de Torah volgde. Er is altijd een overige deel. even. Er, er is een noordelijk koninkrijk, zuidelijk koninkrijk en het noordelijke koninkrijk is volledig opgegaan in de volken. En natuurlijk, er is altijd een overgedeel die altijd trouw is geweest. En dat is altijd natuurlijk zo aan de, aan de instructies van Yahweh en de Torah gevolgd hebben. Maar er staat ook, ze waren in de volken en ze, ze aten zelfs ook varkensvlees. Ze aanbaden de vreemde goden en ze deden alles wat niet mocht volgens de Torah. Dus ze waren helemaal gelijk en vandaag de dag zie ik uh, informatie van, oké, okay, uh, die volken zijn verspreid. Een deel in uh, Duitsland, Nederland, Engeland, daarna naar Amerika. Oké, okay, zij die in Nederland wonen zijn Zebulon. Zij die in uh, Engeland wonen is misschien een, een deel van Juda-stam. En dan vraag ik me af, hoe is het mogelijk om 2730 jaar... ...terug nadat ze zijn verspreid om te kunnen weten na 2730 jaar van welke stam je bent. Dat is onmogelijk. De, er is een DNA techniek die heel ver gaat, maar ik kan me niet voorstellen... ...ik heb het ook nog nergens gelezen, dat het 2730 jaar terug in de tijd gaat. Hoe kom ik aan die 2730 jaar... De, ik vertel alleen wat de Bijbel mij vertelt en Paulus zegt dat het een geheimnis is. Ja? En die geheimnis gaan we nu een beetje inzicht in krijgen. De volkeren zijn verspreid, De tien, daarom heet dat ook wel eens de tien zoekgeraakte volkeren. Volledig opgegaan, u kent wel het verhaal van de twee zonen, de, de jongste die ook, de volk, dat is hetzelfde verhaal. Volgende vers 21. Zo spreekt het hen. Zo zegt de Heer ja Zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidevolkeren. Wat wordt nu hier uit die volkeren gehaald? Daar kunnen ze zich al raden. Dat is Evrim. Of tenminste, zij die bij Evrim hebben gehoord uit het noordelijke koninkrijk. Waarheen zij zijn heen gegaan. Ik zal hen van rondom. Bijeenbrengen en hen naar uw land brengen. Dit is een eindtijd gebeuren. En ik denk zelf dat dat vandaag de dag gebeurt. Dan zeggen sommigen: ja, we moeten al deze mensen brengen naar Israël. Als dat zo is, dan vraag ik u: wat doet u hier dan vandaag? Wat doe ik hier? Want hoor ik dan niet mee te gaan? Moet maar daar eens over nadenken. Ik zal hen tot één volk brengen. Dus de noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk Juda en Benjamin worden weer één volk, maken in het land op de bergen van Israël en zij zullen één koning. Als Koning hebben, zij zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog twee koninkrijken verdeeld. Eén volk, één koninkrijk, één koning. Er is straks maar één volk, onthoud dat goed mensen. Er is, er zijn, vandaag de dag zie je dat er vele lichamen zijn, maar er is maar één hoofd. Het hoofd is Jezus Christus en Jezus heeft maar één lichaam. Hij heeft niet verschillende lichamen. Er is maar één volk. Wij zullen straks samen weer één volk zijn. Het noorden en het zuiden zullen weer één zijn. Noord en zuid. Hoe is het allemaal gekomen? Dan moeten we helemaal teruggaan. Jacob was een overwinnaar. Maar zijn vader, dat is Jacob... die weigerde het en zeide tegen zijn zoon Jozef... Ik weet het, Jozef. Ik weet het. Ik weet het. Ook hij... Dus Manassa, oude zoon van Jozef, zal tot een volk worden. En ook hij zal groot worden. Nochtans weet wel, zal zijn jongere broer Ephraim groter zijn dan hij. En dienst nageslacht zal een volheid van volken worden. Dat moet je even goed onthouden. Ephraim het beeld van de noordelijke koninkrijk, zal een volheid van volken worden. Over welke volken wordt hier gesproken? Dat zijn de volken die wereldwijd verspreid zijn. En er staat een getal 70 voor, de 70 volken. Maar dat zijn alle volken die wereldwijd zijn. En Ephraim is... Weggebracht, weggevoerd en verspreid en versplinterd en die zijn volledig geïntegreerd in de volken. En aan mijn inziens kan je daar niets van terugzien, alleen jij. En hoe doet jij dat? Die doet dat persoonlijk in je hart. Die zegt: jij bent mijn kind, jij bent van de Stamstorm. Dat zult u persoonlijk. Horen van hem. Want hij alleen zal u terugbrengen. En dat is de reden waarom u hier nog zit. Anders waren we al lang daar in Israël. Dat is de enige reden waarom u hier nog zit. Want u hoort en u wacht. Omdat Yahweh persoonlijk, dat zegt hij meerdere keren. U pakt en brengt uit de vier hoeken van de aarde. En brengt naar de plaats waar u zult wezen. Hij doet dat. Als u er anders over denkt, ik vind het prima. Mag? Natuurlijk mag dat. Ik ben, ik ben blij. Ik, natuurlijk. Kijk, sommigen zeggen wel eens tegen mij... Wienand, je doet een vervangingsleer. Nee, ik geloof in de... ...Judeese mensen die nu... ...in het land, in de staat Israël wonen. Ik geloof dat daar ook... ...kinderen van God zijn. Ik geloof dat zij ook geroepen zijn... ...om daar naartoe te gaan... Ik geloof ook dat misschien één van u geroepen wordt, net als Paulus, om daar naartoe te gaan. Om deze de mensen te vertellen van Yeshua, dat is jullie Messias. Want Paulus ging naar de gemeente van Thessalonicense. kunt u lezen in handelingen 17. En hij verkondigde in de synagoge van de joden wie de Christus was, dat hij gestorven was en opgestaan is. En deze Christus is jullie Messias. En de Joden die daar in de synagogen van Thessalonicensen waren... namen het woord vrijmoedig aan en geloofden in de Messias. En daarnaast vele Grieken en vele uh, vrouwen van hoog uh, stand. En we zien een hele grote gemeente tezamen als één gemeente, één volk, zowel de joden, of eigenlijk moet ik zeggen, judese mannen in de synagogen, als de Grieken, als de anderen, de metgezellen. Ze kwaren één volk en dat is de gemeente Thessalonicense. En niet apart. Er is geen andere lichaam. Ja, er zijn wel andere lichamen, maar er is een onderscheid. De onderscheid is zij die de geboden van Yahweh doen en de getuigenis van Jezus Christus. Niet iedereen doet de geboden van Yahweh. Ja, dat weten we. Er is een hele groep Constatijnse gelovigen, ze noemen zichzelf christenen, maar ze verwerpen de geboden van Yahweh. Dan kan ik toch niet zeggen dat zij uit openbaringen 12 komen... dat zij de uitverkorenen zijn? Zijn zij de verkiezingen... die de ja, verkozen heeft... Die in Thessaloniciënse? Ik weet het niet. Ze missen nog wat. Denk ik, dan. Ik moet nog even vertellen. Uh, Jacob zei dus... dat Evrim... een volheid... van volken werd. En dat was ongeveer... 2.730 jaar geleden. Hoe kom ik daaraan? Evreem moest 390 dagen, kreeg ze straf. Uh, ja, 390 jaar. Maar na 390 jaar gebeurde er niets. En in Leviticus staat, als je dan nog niet bekeert, als je dan nog steeds ongehoorzaam bent, dan wordt je straf vermenigvuldigd met 7. Dus 7 x 390 is 2730 jaar. Ongeveer 720 jaar was die verspreiding. Dus als ik van de 2730 minus 720 afhaal. Kunt u het nog volgen? Komen we in het jaar 2008, 2009, 2010. Een ruime marge. Dus afgelopen 2010. Tien, twee jaar geleden, is de straf op Efraim voorbij. Amen. Halleluja. De straf is voorbij. De straf die Efraim had, is voorbij. Een paar jaar geleden. En dat is de reden waarom vandaag de dag u en ik geroepen wordt. Hoe persoonlijk in je hart. Heeft u de stem van Yahweh ja, gehoord om de Sabbat te doen in uw hart? Ja. Wie heeft het niet gehoord? Jahweh heeft tegen u gesproken in uw hart. Jeremia zegt, ik zal mijn geest sturen en ik zal mijn Torah in uw hart leggen. Mooi hè? Dat is vandaag. vandaag. Wereldwijd gebeurt dat vandaag. Al een paar jaar lang. We leven echt in die tijd dat de volheid, nou komt het, tot de volheid van de volkeren gebeurt. Nou, we zullen die tekst zo meteen, die komt wel op, het, op de een van de dia. Maar dat is dit tijd, de volheid van de volkeren is vandaag. Wat betekent dan die volheid? Welke volheid? Welke volkeren? Velen denken de volheid van de heidense volken. Naar het beeld van. Uh, de verwoesting. door de zee. tijdens de dagen van Noach. dat die vol wordt. Nee, daar hebben we het niet over. Paulus heeft het over de volheid van volkeren. met het oog op Ephraim. Die volheid. zoals Jacob, vader Jacob. dat tegen zijn zoon Jozef zei. naar de toekomst gericht. jouw zoon Ephraim. zal een volheid. Van volkeren worden. En die volheid is bereikt. Een paar, paar jaar geleden, in 2010. Want nu. kunnen we elkaar herkennen en zien. wie wij zijn in Christus. Ja? Want vorige zei ik, Israël, het zaad- van Abraham en zaad is maar één. Eén zaad en de zaad is Jezus Christus. Maar wie in Christus is. is het zaad van Abraham. Ziet u dat? Ziet u dan nou hoe belangrijk het is. om Christus te kennen? Zowel voor Juda, de zuidelijke stammen. als de noordelijke koninkrijk, Efrim. Maar er is nog een probleem. Er is een bepaalde hardheid, verblindheid over. Israël gekomen. Want ik wil u niet... ...broeders, dat u geen weet hebt... ...van dit geheimenis. Dus het, dit is het geheimenis. Wat ik u vandaag ga vertellen... ...is het geheimenis van de volkeren. Hoe dat, in, hoe dat werkt. En het is van kaf tot kaf. Alle, nou de meeste profeten... ...zo niet alle profeten... ...spreken over dit geheimenis. Over de volkeren, Israël. Peter spreekt erover. Jacobus. De twaalf stammen. Johannes spreekt dat in openbaringen. De 144.000. Verdeeld over 12.000 keer. Hup, hup. Kom ik later op terug. Paulus spreekt het over. Het is een geheimenis. En die geheimenis wordt vandaag de dag openbaar. En u bent daar deel aan. Want u hebt gehoord en geluisterd naar de stem van Yahweh in uw hart. Want ik wil niet, broeders dat u geen weet hebt van dit geheim... opdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen. Dus, dat is eigenwijs. Hè? De, wij zijn in eigen ogen is eigenwijs. Laat het nou maar rusten. Die, laat je eigen gedachten rusten... en volg alleen het woord. Ja, wees niet eigenwijs. Dat er voor een deel... verharding, verblindheid... over Israël gekomen is... totdat... en daar staat het... de volheid... ...van de heidenen is binnengegaan. De je ook vervangen met de volkeren. Deze volheid van volkeren is een vervulling van de profetie van Jacob in Genesis. Over Everim. En die volheid totdat, dat is vandaag. En wat verdwijnt er? Die verhardheid, die verblinding... Ik ben ruim dertig jaar gelovig, maar pas vijf jaar is die verhardheid, die verblinding die ik had, is weg. Voorheen, ik geloofde niet in het Oude Testament, ik geloofde niet in de Sabbat, ik geloofde niet in de feesten. 25 jaar deed ik hele andere dingen. Ik was wel gelovig, okay, ik was christen, maar er was een bepaalde verhardheid, er was een bepaalde verblindheid. 25 jaar. Maar die is weg. Waarom? Omdat er in vervulling is gegaan. De volheid over de volkeren, ik kom uit de volkeren, is over. En nu mag ik ingaan in het Koninkrijk van God. Romeinen 11, vers 17. Hoe werkt het dan? Als nu enige van die takken afgerucht zijn... en u die van een wilde olijfboom bent... In hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel van de vettigheid van de olijfboom. Zie je wel, ik kom van een wilde olijf. Een wilde olijf was ooit een tamme olijf. En wanneer was die een tamme olijf? Langer dan 2730 jaar was het eerst een olijfboom, een tamme olijf. Noordelijke Koninkrijk. Maar het werd verwilderd. Het ging de volkeren in. En het deed volgens de afgoden van de volkeren. Het at zelfs varkensvlees. Je zag er niks meer van terug. toen compleet verwilderd. En ik kom uit die wildernis. U komt uit die wildernis. De meeste van u, denk ik. Sommigen zijn misschien van de stam Juda. Zodat u wel alle geboden uh, even heen door de eeuwen heen. Door de familie heen gevolgd heeft. Dat is een, er is altijd een overblijfsel geweest, die dat heeft meegenomen. Maar de meeste, het gros, het grootste gedeel, komt van een wilde olijf. Uit de wereld, uit de volkeren. En we zijn nu geënd op de edele olijf, op de tamme olijf. En we hebben deel aan de wortel, de vettigheid. We hebben deel aan Christus. Beroem je dan niet tegenover de takken? En als u zich beroemt, u draagt niet de wortel, maar de wortel draagt u. In Christus zijn wij meer dan overwinnaar. Wie was overwinnaar? Jacob. Jacob had gestreden samen met Yahweh. Hij had niet tegen Yahweh gestreden een hele nacht... U houdt het nog geen seconde uit om tegen Yahweh te strijden. Zo Jacob ook niet. Maar hij heeft gestreden met Yahweh een hele nacht. En daaruit kwam hij meer dan overwinnaar. En omdat hij overwinnaar werd, werd hij Israël genoemd. De overwinnaars, dat is Israël. En we hebben noordelijk Israël en zuidelijk Israël. En we zien hier weer terug dat Israël weer vorm gaat krijgen. Ik moet goed duidelijk maken... want er is heel veel verwarring. Want we hebben natuurlijk de staat Israël... en er gaan een heleboel mensen gaan daar naartoe... die zich joden noemt of Judese mannen... misschien ook van de andere stammen. Daar heb ik het even niet over. Natuurlijk zitten daartussen ook kinderen van God. Maar het gros... Geloof ...hebben de Bijbel niet eens. Ook al zijn ze Joodse, ...ze lezen de Bijbel niet. Ik ben er zelf geweest. Ze hebben zelfs de Bijbel... ...er zijn heel veel mensen... ...die, die Kabbalah voor volgen. Er zijn heel veel satanisten. Als u in Jeruzalem bent geweest... ...u weet niet wat u ziet. Is nog erger dan... Uh, ...Babylon. Zoveel verschillende religies... ...zitten in die stad... Denkt u nou echt dat Yahweh daar is? Dus al die religies. Hij is wel aanwezig in uw hart. In de kinderen van Yahweh. Daar is Yahweh. Als u Jezus Christus zijn zoon hebt geaccepteerd. Dan is die bedekking weg. En u kunt zien en u kunt leven met Abba Vader samen met hem. En die relatie die u heeft opgebouwd, die wij nu samen aan het opbouwen zijn. Daarom spreek ik liever over een verbondsgelovige. Want de verbondsgelovige weet wie Yahweh is. Want hij doet de geboden van Yahweh. Ja, En er is een hele groep Constateinse gelovigen, die doen andere dingen. Die gaan niet naar de Sabbat, die gaan zondag bij elkaar komen. Die afgoden een boom op de pleinen en die maken daar Lichtjes in en noemen dat het lichtfeest. Dat bedoel ik niet. Dat is een andere groep. Ik heb het nu over zij die in Christus zijn. Ja, waar ik vorige keer over verteld heb. Zij die in Christus zijn, zijn de zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Gelaten 3 vers 16. Hele belangrijke tekst. Vers 24. Want als u afgehouden bent vanuit de olijfboom die u van nature wild was en tegen nature in op de tammen, de goede olijfboom, geënt bent... hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn... geënt worden op hun eigen olijfboom? Lees dat nog een keer. Hoeveel te meer zullen zij, de natuurlijke takken... dus zij die altijd het woord van Yahweh hebben meegenomen... Altijd de geboden van Yahweh hebben gevolgd. Altijd de Sabbat hebben gevolgd. Hoeveel te meer zullen zij geënt worden op hun eigen olijfboom? Met andere woorden, zij moeten ook geënt worden. Er is geen automatisme dat je behouden bond wordt omdat je de geboden volgt. Omdat als ik de geboden volg, ben ik dan behouden... Als ik alle geboden van jij vol, ja, weer volg, 613 geboden uit het Oude Testament en een stuk of 2000 uit het Nieuwe Testament. Als ik ze allemaal volg, ben ik dan behouden? Ik geloof het niet. De Bijbel zegt iets heel wat anders. Er kwam eens een keer een, uh, een Joodse man bij de Heer vanuit de nacht en die zei: Als jij deze dingen doet, als jij deze dingen doet, dan moet je van God gezonden zijn. En dan zegt Yeshua, voorwaar, voorwaar, tegen een Joodse man, hij was leraar van het volk, hij kende de Bijbel van kaf tot kaf, hij volgde de Sabbat, hij volgde alle instructies, maar Yeshua zei tegen hem, voorwaar. Begrijp goed, als je niet wedergeboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. Je kan het niet zien. Je moet wedergeboren zijn. Voorwaar? Voorwaar? En dan zegt die Joodse man, Nicodemus heet hij, uh, Johannes 3... Hoe moet ik nou wedergeboren worden? Moet ik hem opnieuw inkruipen in de schoot van mijn moeder? Nee. En je ziet dat ondanks dat je de, de Torah doet van je weg, ondanks, kan je heel natuurlijk denken. Hè? Moet ik opnieuw geboren worden? En dan zegt Yeshua voorwaar tegen een leraar van Israël die de Torah van kaf tot kaf kent. Op zijn duimpje. Die het hele volk onderwijst. Als je niet wedergeboren wordt uit water en geest, kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Zo, wij moeten geboren worden uit water. Wat is dat? Het water is het woord. Als Jeshua aan de bron zit met de Samaritaanse vrouw... stromen van levend water zal ik je geven. En de man die niet zit... inderdaad de goddeloze nog zit in de kring van de zondaars, of not staat, niet staat in de kring van de zondaars, nog zit in de kring van de sporters... maar die dus herenwet... en dan staat er letterlijk Torah... overdenkt bij dag en nacht... Hij is als een boom geplaatst aan water en wiens loof niet verwelkt. Psalm 1. Water is het woord en geboren worden uit water is het doen van het woord in je leven. Dat zijn de instructies, de Torah, de lessen van Yahweh. En daarom zegt Paulus in Thessalonissense over de liefde, broederliefde... Jawe leert u de broederliefde. Hoe? Door het woord toe te passen. En geboren worden uit geest. Wij moeten de godsgeest ontvangen. Yeshua gaat heen en zegt... Ik moet heen gaan en ik zal de vader bidden en hij zal u de troosten zenden en hij zal bij u zijn. Hij zal in u zijn en hij zal u verkondigen wat ik u geleerd heb en hij zal u verkondigen de toekomst. En dat is wat er nu gebeurt. Gods geest naar Jeremia 31 spreekt in uw hart over de Torah en maakt bekend, maakt u gereed op de komst van Yeshua. Dat is de derde pijler van Thessalonischensen, Romeinen 11, vers 26. En zo zal heel, wat is heel, dat is compleet, de noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk Juda, zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, waar, je kunt het opschrijven, Psalm 14. Vers 7, Jesaja 27, vers 9, 59, vers 20, Jeremia 31, 31 tot en met 34, Hebreeën 8, vers 9, 10, vers 16, 2, Korinthe 3, vers 14 tot en met 16. Er staat geschreven dat heel Israël behouden zal worden. En hier gaat weer een, jammer genoeg moet ik het zeggen, ik kan er niks aan doen, een misvatting. En men denkt dus dat heel Israël, de staat Israël, die nu daar is, met alle inwoners, de Israëlieten, na de staat, dat die behouden zal worden. Maar daar spreekt de Bijbel helemaal niet over. Het spijt me heel erg, maar ik kan dat niet vinden, althans niet in mijn Bijbel. Er wordt gesproken over het noordelijke koninkrijk, Efrim, Jozef, het grote Israël. En er wordt gesproken over Juda en, uh, en misschien Benjamin, het zuidelijke koninkrijk, Israël. En in die twee Israëls zijn er uitverkorenen, zijn er geroepenen, zijn er uitverkozen door Jehovah om terug te gaan naar de Torah. Om terug te gaan naar het woord, om hem lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel. En dat Israël is God nu aan elkaar, bij elkaar aan het brengen. En natuurlijk zitten daar ook in de staat Israël broeders en zusters... die hetzelfde ervaren wat u vandaag ervaart. Door de geest van Yahweh. Dat wordt bedoeld met heel Israël. Want Israël zijn zij die in Christus zijn. Gelaten 3 vers 16. Dat, dat is de... Boom, de rank die uit Egypte is uitgerukt en geplant is in het Koninkrijk. En Yeshua zegt, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Ziet u dat? U moet als rank geënt worden aan de wijnstok, Yeshua. Net als de olijfboom, moeten wij geënt worden aan de olijfboom, het beeld van Israël. Dat is wat de Bijbel mij zegt over Israël. Geef mij maar een tekst. Wat of het anders is. Maar u moet dat in context lezen. Hè? Lees alles alsjeblieft in context. Niet zomaar een tekst uithalen. En daar een aparte leer van maken. Oké. Okay. 2 Corinthië 3 vers 14. Ik pak er één uit. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking. Bij het lezen van het oude testament. Zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Er zijn heel veel Joodse mannen, Judeese mannen, moet ik eigenlijk zeggen, die de Torah doen, die de Sabbat volgen, die de feesten volgen, alle zeven feesten. En nochtans is daar een bedekking. En die bedekking is... Dat ze Christus, hun Messias, niet, nog niet hebben geaccepteerd. En dat is de reden waarom we net als Paulus hen moeten vertellen. Luister, ken je eigen Messias. God heeft zijn zoon gestuurd naar deze aarde om hem te leren kennen. En Yeshua zegt, niemand, niemand, maar werkelijk ook niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat zegt Yeshua. Het zijn niet mijn woorden, het zijn zijn woorden. En als u de getuigenis van Yeshua gelooft, na openbaringen 12 en 17, dan bewaart u zijn woorden in uw hart. Want het is heel belangrijk om straks niet teleurgesteld te zijn als hij terugkomt. Voor wie? In de eerste plaats voor Israël. Juist voor Israël. Want Yeshua zegt zelf, ik ben slechts gekomen voor het verlorene van Israël. En niet voor iemand anders. Ik ben gekomen voor Israël. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking, een verblinding op hun hart. Ze hebben hun hart nog niet aan Yeshua gegeven. En wij moeten, als u bereid bent, als God u roept, ga alsjeblieft naar uw Joodse broeder en vertel hen over Yeshua zodat die bedekking wegvalt. Want die bedekking vervalt alleen, wordt er niet gedaan in Christus. Dat is de enige manier. Er staat daar weer, ja tot op heden. Maar wanneer het zich tot ja weer bekeert, dus weg met die talmoed, weg met al die uh, Susa, uh, zuiverde Tora. Dan wordt die bedekking weggenomen. Alleen dan. Dat is wat Paulus ons leert. 2 Thessaloniansen, 2 vers 10. Ik ben nog aan het uitzoeken. Die, wat we net lazen, dat kan dus ook geprojecteerd worden op de noordelijke stammen. Hè? Op de noordelijke koninkrijk. Niet alleen het zuidelijke koninkrijk. Juda en Benjamin. Dat kan ook, want beide zijn Israël. En de staat, zegt Paulus op een gegeven moment in zijn tweede brief aan de Thessaloniansen. En met allerlei misleidingen van ongerechtigheden... Dus niet de Tora doen, dat betekent dat. Eigengerechtigheid. In hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Er is een hele groep gelovigen die de liefde van Jaweh, van zijn woord, zijn instructie, niet aannemen. En nog steeds niet. Ik heb gesproken met voorgangers en die zeggen, het oude testament is voorbij. Het geldt niet meer. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Yeshua refereert zelfs naar het Oude Testament en die leert ons daaruit. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij in de leugen, in de leugen gaan geloven. Er zijn heel veel gelovigen die vandaag, bijvoorbeeld, vandaag de dag geloven bijvoorbeeld in een opname leren. Ik vind dat niet terug in de Bijbel. Sorry, misschien u wel, maar... Er zijn vandaag de dag ook in Messiaanse kringen die geloven. Er is een leer, dat noemt men de twee-stammenleer. En die zeggen, Juda, dat is nu Israël, de staat Israël, dat zijn de zuidelijke stammen. En Ephraim, dat zijn de christenen, ja, de Constantijnse christenen. En die twee zullen samen één worden. Dat is een leer, dat gaat wereldwijd. Mensen onderzoeken het en Test alle dingen met uw eigen Bijbel. Onderzoek of die dingen zo zijn. U moet ook mijn lessen onderzoeken in de Bijbel of die dingen zo zijn. En als ik het fout heb, dan hoor ik het graag van u. Helemaal niet erg. Ik ben bereid om gecorrigeerd te worden. Maar onderzoek het. naar handelingen 17 in Berea en zijn namen, het bereidwillige aan het woord van Paulus... Maar ze keken of al die dingen wel zo zijn. Het is ontzettend belangrijk dat u dat gaat doen. Vooral in de komende dagen. Vooral in deze dagen, in deze tijd. Zoals ik al eerder in het koord geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest in mijn gezicht kunt bemerken. In het geheimenis van Christus. Zo, weet u nu wat het geheimenis van Christus is? Het geheimenis in Christus is dat vader Javert één volk verzamelt, zowel uit het noordelijke koninkrijk als het zuidelijke koninkrijk. In Christus zullen zij één worden en ze zullen straks één koning hebben en één koninkrijk. Er is geen ander koninkrijk dan het koninkrijk van Javert. En in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is aan de heilige apostelen en profeten door de heilige geest. Niet door mij, maar Yahweh gaat zelf, persoonlijk, in uw hart en dat moet u leren. Want straks geeft Yahweh een instructie om naar het heilige land te gaan. En als u de stem van Yahweh niet kent, loopt u het nog mis. Dit is niet het beloofde land waar wij zijn. Daar bent u het wel mee eens. hè? Er is een beloofde land. En we weten waar dat ligt. En wij zullen daar naartoe moeten gaan. Wanneer? Ik weet dat niet. Maar Jij West zal het bekendbaar maken: Namelijk dat de heidenen. En die heidenen. Dat is weer de noordelijke koninkrijk. Efrim Die in de heidenen. In wezen zijn alle heidenen. Ja. Ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar... Efrim is zo geïntrigeerd 2730 jaar lang... ...dat misschien wel alle volkeren nu een stukje bloed hebben... ...uit de stam Israël, uit een van de noordelijke stammen. Ik zou het niet weten, maar dat is een gedachte. Maar, en als dat niet zo is, zijn er altijd metgezellen... Zij die geen enkel DNA hebben van de stam Israël, er zijn altijd vreemdelingen die de kans krijgen om zich te bekeren tot jawe en mee kunnen gaan met zowel Ephraim als met Juda. Altijd. Dus in ben ik wel een vreemdeling en ik heb geen druppel bloed uit Israël volk. En wij moeten niet alleen leren van het woord, maar we leren ook van de geschiedenis. En het is bewezen. En bewijs kan ik niet wegvegen. Be het is echt bewezen dat, dat, dat Everim weg is. En dat we een straf hebben van, van 2730 jaar, maar die is nu over. En daar kunnen we ons in verheugen. We kunnen onze broeders in Everim weer opzoeken. Vandaag de dag. En dat zullen we herkennen, omdat Vader ja we, hen de vrucht van de Geest in ons leven laat zien. We herkennen elkaar en we zien elkaar op de Sabbat. We herkennen elkaar. En we zien elkaar op de feesten en we herkennen elkaar en we zien dat we Yeshua lief hebben. We hebben Vader lief met heel ons hart, met Heel onze zin. En onze naaste, Dat moeten we niet vergeten. De naaste moeten we ook lief hebben, want dat is het volk. En dat is het tweede gebod van Yeshua. Namelijk dat alle heidenen mede erfgenamen zijn van hetzelfde lichaam. Er is maar één lichaam. Yeshua heeft niet verschillende lichamen. Hij is het hoofd, er is maar één hoofd, er is maar één lichaam. Ja, als er andere lichamen zijn, prima. Als u dat geloven wilt, ik heb daar niks op tegen. Voor mij heeft Yeshua maar één lichaam. Behoren tot het mededeelgenoot van zijn belofte. Dan heb je de weer belofte van de erfgenaam. In Christus. Door het Evangelie. Welk Evangelie? Niet het Evangelie dat gezegd wordt: Yeshua, dat is de getuigenis van Yeshua. Het Evangelie is het Evangelie van het Koninkrijk. Yeshua sprak tegen Nicodemus het evangelie van het koninkrijk. Wedergeboren, je moet wedergeboren uit water en geest. Yeshua sprak tegen Nicodemus het evangelie van het koninkrijk. Waarom? Want zonder dit kan je het koninkrijk niet binnengaan. Ziet u dat? Yeshua spreekt over het koninkrijk, het evangelie. Als je wedergeboren wordt uit water en geest, kan je het koninkrijk binnengaan. Dat is het evangelie van de kroon. Dat is het evangelie waar ik over spreek. Dat is een andere evangelie. En dat evangelie heb ik pas vijf jaar geleden gehoord. Of eigenlijk zelf moeten opzoeken. Want je kan twee dingen. Je kan het horen. Maar je kan het ook zoeken. Wie het koninkrijk van God zoekt, zal het ook vinden. Ik heb moeten zoeken. Ik heb jaarlang moeten bidden. Vader in de hemel, laat uw koninkrijk zien. Na een jaar pas liet de vader het mij zien. Door zijn woord. Wat het koninkrijk was. Maar daarvoor was ik al 25 jaar kende ik Jezus Christus al. Maar dat was een andere boodschap. Dat was ook een blijde boodschap. Maar dat was de getuigenis van Yeshua. Maar er is een evangelie. En dat heet het evangelie van het koninkrijk. Dat door Johannes de doper werd gebracht. Maar ook door Yeshua zelf. En het geheimenis van Yahweh is dat hij een volk heeft. En het volk noemt hij Israël. En Israël wordt genoemd, er zijn zij die overwinnaars zijn. Maar dat volk is niet weg. Dat volk komt weer terug. In zijn compleetheid, in zijn geheel, komt dat terug. Dat moet u voor... En daar gebeuren heel veel dingen. En het volk is gesplitst. En het is weggevoerd. Het is weg. Maar het komt weer terug. Hoe komt dat nou terug? En dat is wat u moet weten. En dat is wat Paulus noemt een geheimenis. Vanuit de... Heidene, vanuit, Ephraim is compleet weg en komt weer terug, vanuit de heidenen. Zo moet je dat zien. Het is een compleet, compleet verhaal, de Bijbel. Het zijn geen stukjes, het is één verhaal. Het is één plan. En daarom kunt u zich herkennen. Belofte door het evangelie. En allen te verlichten op dat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Zie je, er is een verbond tussen u en Yahweh. U, als het goed is, heeft u een verbond met Yahweh gesloten. En hebt gezegd: Vader Yahweh, oké, okay, ik ga uw geboden doen. Ik ga de Sabbat volgen. U maakt een verbond. Dat is niet voorbij, dat is nog steeds zo. En u heeft ook een verbond met uw naaste. De tien woorden die vanochtend zijn opgenoemd: vier zijn er een verbond met Yahweh. En zes zijn er met uw naaste. Houd voor de eeuwig. Heen verborgen geweest in God. Dit is één rode draad door de hele Bijbel heen, van kaft tot kaft. En dat volk, het nieuwe koninkrijk, is, zal weer één volk zijn, Israël. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen. Ja, ik hoef u dat niet... Te vertellen. Paulus zegt ook, ik ga daar niet over schrijven, want u weet zelf heel goed wat de broederliefde inhoudt. Want Jaweh leert dat u door zijn woord om elkaar lief te hebben. He, als volk, als het ware volk van Yahweh, als het ware volk van God, zullen we elkaar lief hebben. En met name in de laatste dagen. Want daaraan herkennen... We, Sensen werd herkend wijd in de omtrek. Hoe? Omdat het woord vanuit Sensen ging. En hoe gaat het woord vanuit deze gemeente? Deze gemeente is bekend in Nederland hoor. Want deze gemeente in oud doet het woord. Zij volgen de Sabbat. Dacht u echt dat u niet bekend bent? U bent beroemd. U bent een BN'er. Ja? U bent bekend in Nederland <laughs> misschien ken ik het niet, maar oké, okay. ja, maar reken maar dat er over u gesproken wordt. En Yeshua antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor jaweh, jaweh onze Elohim, jaweh is één en u zult jaweh uw Elohim lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. U zult geen andere goden aanbidden. Ja, u zult geen gesneden beelden maken. U zult de naam van Yahweh in ere houden. U gebruikt niet zomaar de naam van Yahweh, maar met eerbied. Hij is uw vader. En u zult de Sabbat in ere houden, want de Sabbat is heilig. Yahweh is heilig, zodoende u moet ook heilig zijn, onderhoud de Sabbat. Dat is in de praktijk ja, we liefhebben met heel uw ziel en hart. En dan zegt Yeshua wel, dit is een nieuw gebod, maar dit is niet compleet nieuw. De tien geboden is daar de praktijk van. Wij zeggen ook elke maand, nieuwe maan. Maar het is geen nieuwe maan, die maan die staat er al 6000 jaar. Maar waarom zeggen wij nieuwe maan? Omdat het de aanwijzingen zijn van de vaste tijden van Yahweh. En het is elke keer vernieuwd. Wij moeten opnieuw weer een nieuwe maan zien, omdat Yahweh ons wijst naar zijn vaste agendatijden. Daar is de nieuwe maan voor. En Yeshua zegt, dit is een nieuw gebod. Ja, het gebod is niet nieuw, want u moet geen andere geboden aanbidden, andere god aanbidden. Want één is uw God, Yahweh. Maar is, God was er altijd al. Dat is niet nieuw, God was er altijd al, dus even. maar het is nieuw omdat u dat elke week aan herinnerd wordt. Daarom wordt het ook opgenoemd, elke week. En dat is nieuw, we moeten ons vreugde en blijdschap vinden in de relatie met Javé, Vader Javé. Dat is nieuw. En elke week weer opnieuw. Elke week weer naar die Sabbat toe. Een verheuging. Vandaag is de Sabbat. En we zijn blij, want wij doen de Sabbat. Want Yahweh heeft dat ingesteld. En het is heilig apart gezet. En zodoende zijn wij ook heilig. En een tweede gebod zegt Yeshua. Heb u naaste lief. En die is hetzelfde als het eerste gebod. Heb u vader en moeder lief. Eert uw vader en moeder Eert uw vader en moeder. Dat is ontzettend belangrijk, want zij hebben voor u gezorgd. Zij hebben er ook voor gezorgd dat u er bent. Heb uw vrouw lief. Geen echtscheiding. Yeshua leert, al als uw oog al kijkt naar een andere man of een andere vrouw, pleeg je al overspel. Die wetten zijn allemaal hetzelfde. Geen echtscheiding. Heb uw vrouw lief. Dat is uw naaste. Dood niet. Je kan ook je, je, je broeder en je zuster doodmaken met, met de woorden die je zegt. Maar gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren wat van uw naast, uh, naast is. Als Wim in een Mercedes rijdt, nou prima, prijs de Heer. Blij voor hem. Hartstikke blij. Ik heb geen auto. Ik rij motor. Maar ik begeer niet wat van mijn naaste is. Dat is de broederliefde. En gij zult geen valse getuigenis van uw broeder zeggen. Stop met kritiek. Stop nou eens een keer met roddelen over uw broeder en zuster. Want dat heeft niets te maken met broederliefde. Yeshua zegt dat je je broeder lief moet hebben. En je broeder kan je herkennen aan hen die de geboden van Yahweh doen en getuigenis van Christus hebben. En nog andere zaken. Maar natuurlijk doe ik foute dingen. Natuurlijk doet mijn broeder misschien fout. Maar ik ga hem niet bekritiseren. Stop daar nou eens een keer mee. Kritiek komt regelrecht uit de rijk de duisternis. Door kritiek is de mens gevallen... Want het allereerste wat de slang zei, je hebt zeker wel gehoord hè, wat Jawe, vader Jahweh gezegd heeft. Van die boom des, uh, van kennis van goed van kaart, mocht je niet eten, hè? dat heeft hij wel gezegd. Dat is kritiek tegen Jahweh. En daardoor is de mens gevallen. Stop daar nou eens een keer mee, want anders scheur je de gemeente. En wij moeten als gemeente één worden, één volk. En dat is de les die we moeten leren, omdat Yeshua, het zal niet meer lang duren. En dat is natuurlijk, iedereen is daar vrij in geloof. maar ik denk nog een paar jaar dat Yeshua terug zal komen. Dat is persoonlijk. En wij moeten ons voorbereiden op de komst. En Thessalonische en Paulus zegt, de werken van uw geloof, de liefde, de broederliefde, staat op de tweede plaats. En daarna de hoop van de wederkomst van Yeshua Amen.